Annette Schut met het NOS-journaal. De Belgische justitie zegt een aanslag te hebben vereideld op iemand in de politiek. Volgens Belgische media gaat het om premier Bart de Wever. Drie verdachten van begin 20 werden vanochtend opgepakt. Het zou om islamitische terroristen gaan die met een drone en explosief wilden toeslaan. Vlakbij de woning van de premier is een zelfgemaakte bom gevonden. De Amerikaanse president Trump gaat waarschijnlijk zondag naar Jeruzalem. Dat heeft een woordvoerder van de Israëlische president Herzog gezegd. Er is geen officiële aankondiging van het bezoek... maar Herzog zou zijn agenda hebben vrijgemaakt. Het Israëlische kabinet is op dit moment bijeen... om te praten over het eerste bestand met Hamas. Na goedkeuring van het kabinet... moet een staakt het vuren in Gaza binnen 24 uur van kracht zijn. Hamas krijgt daarna 72 uur de tijd om gijzelaars vrij te laten. In Frankrijk heeft de enige man die in beroep ging tegen zijn veroordeling voor het verkrachten van Gisèle Pellicot een hogere straf gekregen. De man van 44 kreeg 10 jaar cel, vorig jaar was dat 9 jaar. Pellicot werd jarenlang door haar toenmalige man gedrogeerd en door hem en tientallen andere mannen verkracht. De man die in beroep ging zei dat hij niet wist dat ze gedrogeerd was. Tegen hem was gezegd dat ze sliep. In het Friese Workum zijn drie Britse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog begraven. De Duitsers schoten de Britten ruim 80 jaar geleden met hun vliegtuig uit de lucht. Ook vier andere bemanningsleden van de bommenwerper kwamen daarbij om. Vier Britten spoelden in de weken daarna aan op de Friese IJsselmeerkust. De drie anderen waren tientallen jaren vermist. Twee jaar geleden werden hun lichamen gevonden bij de berging van het Britse toestel. Het weer, bewolking en kans op mist. Vannacht komt het af naar 10 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag met nu en dan wat zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één viel in onze regio. Op de a 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging tussen in De Hoek en Afrit Roelof-Arendsveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, en daar zijn we dan. Maar het was wel eventjes een beetje spektakel hier in de studio. We hadden een hommel in de studio die, die luistert naar de naam Ophelia. Daar begonnen we dan mee met Alaska. Ja, dat was een leuk bruggetje. Na het begin van dit programma, ja, dat, uh, daar ben ik niet bang uitgevallen. Maar deze was toch wel een uh, flinke jetter. En ik hoef niet de hele tijd dan hier een beetje rondom mijn hoofd te hebben. Dat uh, wil ik dus uh, zeker niet hebben de komende drie uur. Maar het beest is naar buiten, dus uh, hij uh, moet het dan maar uh, zien redden. Een beetje een uh, gast die uh, in uh, oktober nog uh, wakker is. Ja, Volgens mij horen insecten eigenlijk al in oktober toch een beetje te pitten, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, um, de kop is eraf. Um, Alaska begonnen we mee met Ophelia. Dat uh, is ook een reden, want zij gaan morgen... Op de dag dat wij dit uitzenden is 9 oktober en morgen is het 10 oktober... ...spelen ze in uh, Piers, Volendam en daar uh, laten ze het uh, nieuwe geluid horen zoals dit uh, klonk. En het is niet de enige, um, nieuwe, het enige uh, nieuwe materiaal, dit is het meest recente. Maar we hebben ook een nieuwe single en die nieuwe single die is nou niet meteen te vinden op streamingsdiensten of wat dan ook. Nee, ze hebben besloten om die in de verkoop te gooien... Moet je maar even naar het, de website van King Forwards. Daar is hij op te koop. Moet je even naar shop. King Forward Records Shop. En dan vind je hem wel. Dus, en als je dat niet kan vinden, dan moet je even het bericht van Alternative FM. de website aanklikken, alterfm.nl. En daar staat het hele bericht op dat ze dit als een bijzondere waardigheid hebben uitgebracht. Maar Scraps, die komt pas aan het eind van dit programma. Dus het duurt, gaat nog wel even duren. Nieuwe singles hebben we ook en die zitten voornamelijk in dit eh, eerste uur. En we, we, dit is er ook zo eentje, die komt morgen uit. En dat is de nieuwe single van nakka. En het nummer dat heet: Het staat je niet. Kijk maar, kijk maar wat je doet wanneer je stil Heel simpels aan de dag Dat je de knop omzet en weer verder kan En besluit dat je meer waar bent dan je dag Wat je zelf zag Berichten over deze. Het laatste woord hebben wij nog niet gedeeld op de socials. Ja, daar we komen soms aan bepaalde dingen niet toe. En een van die dingen. is het delen van berichten over bijvoorbeeld dit. Eh, nou, heb ik het eigenlijk wel. Ik heb volgens mij toch echt wel in de, in de dingen staan. Um, in de dingers, op de website uh, stond hij met een tijdslot. Maar uh, volgens mij heeft hij hem uh, gewoon niet uh, meegenomen. Nou, heb ik zeker waarschijnlijk... Oh, wacht even, ik heb hem wel. Ja, zeker wel. Hij staat er wel op, maar ik zit gewoon niet goed te kijken. Hij staat op de website uh, van het laatste woord. Die moet je maar even kijken. Aldofem.nl Want het laatste woord roept zich op menselijke waardigheid. En uh, dat is uh, de single van het laatste woord. Wie is het laatste woord? Dat is David Bogaars. Die komt uit de regio Utrecht. En uh, daar zegt, hij zegt het volgende over: Het is een protestlied over Gaza en Oekraïne. Uh, en het laat duidelijk uh, blijken op deze single. Menselijke waardigheid reddeloos verzopen hier. Mijn menselijke waardigheid klinkt het uit de mond van het laatste woord. Dus dat is een beetje uh, het verhaal wat, uh, wat wij geplaatst hebben. Ik zeg alleen, we hebben het nog niet gedeeld op, uh, de, op de socials. En die komen ook veel later in dat opzicht. Uh, daarvoor hadden we ook uh, nog een nieuwe single. En die komt morgen uit. Een het Het staatje niet. Uh, Nederlandstalig werk. En normaal gesproken is dat in die pop. Uh, dat is, dit keer is het een beetje dance. Uh, iets wat uh, sterrennakken uh, wel een beetje eigen is. Eigenzinnig. Het is niet altijd in een hokje te plaatsen. En Zeker niet die, die nieuwe single. Uh, toegekomen aan... Het werk wat wij uh, twee weken geleden hier in deze studio hadden. En deze week is, zijn die samenvattingen online gekomen via YouTube. Moet je maar kijken. Met uh, Nina Lin en Hesel Moeselaar. Hesel Moeselaar was uh, de gast. Die had er ook een uur uh, waarin hij zijn muziek onder meer uh, liet uh, horen van de EP of album Drifting Echoes. En um, Nina Lin deed dat ook. Maar die had hier en daar wat bestaand werk. En een van de nummers die ze volgens mij nieuw had uh, gemaakt. Want die is volgens mij nog niet helemaal uit. Is Lavender en Camille. En daar zit nog iets bijzonders aan. Want op het moment dat Nina hier binnenkwam. Was Hessel eigenlijk al een beetje bezig. En zij was nogal een beetje verliefd op de manier van vial spelen die Hessel uh, deed. En ze vroeg... Eigenlijk zou jij dan een partij willen meespelen op Lavender en Camille. En zo geschiedde dat de twee gewoon samenwerkten op dat nummer. En dit is hem dan nogmaals. Hier zijn Ninolin en Hesel Moeselaar uh, de, gelijktijdig met Lavender en Camille.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 Well, I hope and pray That you are coming home With me and other You drag me down, you pull me up And I don't know where your mind is made up, no But do you feel the same? And Do you feel the pain and do you see these tears falling down from my soul into the ground? And oh, my eyes are open, cause this soul's been broken, even before. Say You Came van Roy Brandt Friends. en Friends. Hij komt uh, ergens uit de, de regio Alkmaar, daar komt hij vandaan. En deze Roy Brandt, zoals hij eigenlijk uh, officieel... Roy Brandt de Naar heet hij eigenlijk officieel... Uh, is een beetje ja, een soort min van, van laatbloeier. Hij is uh, eigenlijk pas uh, vrij laat een beetje begonnen met uh, muziek uh, te schrijven... en muziek uh, te maken. Maar deze week kwam uh, deze derde single uit... Volgens mij heet het de EP Bolt, waar dit allemaal op komt te staan. En dit was een van de tracks die hij al heeft uitgebracht. Er zijn er nog twee die hij eerder heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Nina Lin samen met Hessel Moeselaar, met Lavender en Camille. En ik denk, en ik niet alleen, wij hier met z'n drieën denken... dat dit een unieke opname is waarop Hessel Moeselaar ook op te horen is met de viool want het uh, andere nummer, of het nummer waar, hoe hij uh, werkelijk zal gaan klinken... zal toch totaal anders klinken zoals Nina dat uh, gaat uitvoeren. Denk ik, zo te weten. Bovendien is Nina uh, verhuisd. Zij woont niet meer in Uithoren, maar tegenwoordig in Amersfoort. En dat geeft dus ook wat consequenties. Want daarmee uh, ja, kunnen wij met onze eigen website... daar wel garen bij spinnen als zij nieuw materiaal gaat uitbrengen. Want dan kunnen we dat ook weer wereldkundig maken... op onze website. www.altfm.nl En wil je vanavond uh, YouTube bekijken... dan moet ik even naar de, de heer van Dam kijken. Dan is het www.youtube.nl en dan schuinde streep altfm.nl en dan uh, ergens een apenstaartje altfm. Zoiets? YouTube.altfm.nl YouTube... ...at uh, Zoiets. Ja, nou, je moet het maar zoeken. Uh, we zijn gewoon te vinden. Of, uh, vanaf 8 uur uh, kun je dat uh, allemaal gadeslaan. Uh, want uh, we zijn nu al bezig. Maar om 8 uur hebben wij Jozef in de studio. En dat is niet uh, Jozef. Hij is er al, trouwens. Uh, en hij uh, komt uit Kastrikum. En hoe ben ik aan Jozef gekomen? Want dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Ik uh, werd op een gegeven moment gestrikt door ene Sanne Zwikker. En die zei van... Kom hier een stukje schrijven voor 3 voor 12 Noord-Holland. En dat geschiedde op 28 juli 2025. Want dat was de dag van het Uit je bak festival. En ik word ook zowaar een, even nu uh, word ik, uh, meegenomen door uh, Lou Michels. Die hier ook uh, lekker staat te filmen. Fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ja hoor, dat is gewoon helemaal goed. En uh, ja, daar stond... Uh, uh, en dan moet je volgens mij even een beetje vanaf de achtergrond zeggen... Jozef, wat... Uh, dat podium, de Hans van Bollegooi-podium he, was het. Ja, inderdaad. Dat was het, uh, het verhaal van het uh, Uit je bak festival. En daar stond hij dus te spelen. En uh, zo uh, kwam er uh, een beetje een verhaal van Sander Zwikker die tegen mij zegt... "Joh, daar moet je nou eens echt op gaan letten. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, dat was de reden waarom ik uh, zei van... Nou, die moeten we maar eens uh, gaan strikken, want dan heb ik lekker iets... Wat al die anderen niet hebben. De Willem de Waarts niet. De Roy de Smets van deze wereld niet. En ook de Maarten Verduins niet. Nee, ik. <laughs> want, uh, want ik ben er vroeg bij. Maar straks gaan we natuurlijk met uh, Jozef uh, uitgebreid uh, praten over het uh, materiaal wat hij maakt. Uh, dat, uh, dus hou me in de gaten. Want uh, hij komt er echt uh, wel aan in uh, dat opzicht. Uh, dat straks. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, materiaal liggen. Want in het uh, geweld van alles wat met Alaska... Uh, was er ook nog uh, bij King Forward Records nog een andere release. En die zou bijna iedereen vergeten. Dus eigenlijk ook een beetje foei richting uh, de mensen in Volendam. Want die zeggen van ja, leuk allemaal dat Alaska. Nee, we hebben ook nog Send Me Flowers. Die kennen we nog, uh, want Iris van Dijk heeft uh, nog uh, met uh, de Sirens... ...in de finale van de Rob Agda Award gestaan. Maar tegenwoordig is dat met Send Me Flowers. En die maken hele sympathieke folk. En een van de nummers die op de EP... ...die in september is uitgebracht... ...heet Big Love.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 Sketch you could fired from the chap I hate Sketch you could fired from the chap I hate I wanna be remembered Elkaar, want uh, daar hebben we het over, want uh, dat was eventjes nodig, Send Me Flowers met uh, Big Love, dat komt van een EP, en die EP die heet, en dan heb ik het weer eens even weer voor dezelfde keer weer niet paraat, dat is altijd, uh, want dan denk ik, het, uh, ik doe het wel even uit het blote hoofdje, maar je kan het ook opschrijven, Ja, Koper, The Day We Started Talking, Zo heet die EP. Want ze heeft daarvoor heeft ze ook nog een uh, EP uitgebracht. Dat, dat was Send Me Flowers. En die is in 24 uh, verschenen. En deze die is um, vrij onlangs nog verschenen. Er staan drie nummers op. En een van die nummers is Big Love. Uh, daarachter hoorde je Hersel Moeslaar weer met een eigen opname. Want dat is een uh, opname die wij twee weken geleden van hem hebben gemaakt. Met New Life. En als laatste een uh, nieuwe single... Zo waar, want uh, dat is van een band die gaat debuteren. Former Resident heet uh, de band. Where is it now? Um, we hebben nog een nieuwe single uh, uh, die we laten horen. En Ismena die heeft ook iets met de gast van vanavond. Ja, want dat gaat uh, Jozef straks ook uh, fijn uitleggen. Hoe dat uh, zit. Maar Ismena is een uh, van uh, de bekenden van uh, Jozef. Um, en Ismena kennen we natuurlijk ook van Myriots Veil. Vale, want Myriots Veil vale, hebben we eerder dit jaar hier ook over de grond uh, gehad. Toen speelde Ismena samen met uh, Ivy van de Veer van Temple Fang. Is die onder andere. En uh, samen vormen ze dus Myriots Veil. Vale. Maar nu is Ismena zelf weer bezig. En het moet gaan leiden tot een uh, album wat uit moet gaan komen. En een van de nummers uh, die daar dus op uh, komt te staan is uh, dit nummer. En dat nummer dat heet Be My Water. that you Een aantal nummers achter elkaar. Is Meena met haar nieuwe single Be My Water. En daarachter hoorde je Dano. En die is ook al twee weken uit. Vorige week zijn we er niet aan toegekomen om hem te laten. Pass me by. Door met deze fijne single. En die is van Banks. En die heeft vorige week haar EP uitgebracht. En daar staat dit nummer ook op. Freeway. Zoals was dat met uh, Freeway en uh, we sluiten zo'n beetje dit eerste uur af. Want zo dadelijk dan uh, mogen we ook weer op uh, de buis uh, zijn. Tenminste, de buis. Dan is het uh, meer of meer een, uh, een schermpje. Uh, dat kun je op je telefoon doen. Dat kun je dus ook op allerlei andere dingen doen. Namelijk, we zijn straks op YouTube te bewonderen. En dat heeft alles uh, te maken omdat we een uh, live optreden hebben van Jozef wie dat is, dat uh, zal hij zelf uh, zo direct uh, gaan vertellen. Nu hebben we er nog eentje klaarstaan en dat is een uh, nummer die afkomstig is van het album Accidental Pictures van uh, dorpsgenoot Ruth Hauwling. en dat nummer dat heet I Always Believe In You. Drifting